Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Gottfried Bowmans. Op een uh, stormachtige Bredenburg. Goedemiddag, nou stormachtig, maar wel hard waaiend. Met direct de laatste verbinding in de reeks van zes. Gottfried Bowmans gaat aan zijn zevende en laatste dag beginnen. Dat wil niet zeggen dat u hem niet meer zult horen, want morgenochtend zal hij verslag doen van zijn aankomst.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 ...dat dan oude kinderangsten naar boven komen. Je weet wel, zo'n man achter het gordijnen van moordenaar onder je bed. Um, ja, dat was een moeilijkheid. Wie, wil je er nog eentje horen? Ja, ik vraag me alleen af um, of het allemaal moeilijkheden zijn. zijn er geen enkel, is er geen enkel lichtpuntje geweest over? Hoe je vannacht...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 Wat angsten 's nachts betreft, dan vind ik me gewoon een scheidlaars. En daar dat ben ik dan s'nachts kwaad over. Dan denk ik denk, hè, hoe is het toch mogelijk dat je daar zo over in de bakker ligt? D daarin val ik me tegen. Dat zijn de twee dingen die ik daarop kan antwoorden. Over?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 ja, je stelt nou het probleem, dan is het een, een uitdaging. Kijk, dat is ook meteen mijn antwoord op, op je vraag of ik me verveel. Want het is gewoon spannend. Met windstil weer en een onbewolkte lucht en een gezonde eetlust, want ik eet niks. En geen broedende meeuwen had ik hier op mijn rug in de zon gelegen. En dat, dat kun je thuis ook doen. En nu was het uh, moeilijk. En... Uh, dat is het boeiende ervan. Iets waaraan je tillen moet, dat houdt je gewoon bezig. En ik, ik, ik zou dat drie dagen langer volhouden. Ik geloof dat je na een half jaar uitgeput bent als een batterij die te veel licht geeft en die niet gevoed wordt. Er zijn geen kanalen. Ik, wat ik bijvoorbeeld mis, dat moet ik wel toegeven, dat is uh, iemand die je ziet. Ik heb dus dat, die tien minuten gepraat, elke dag, dat is heel kort. Maar ik zie geen hoofd dat begrijpend knikt als ik iets zeg.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 Het zijn krengen, laat ik dat even vaststellen. Maar in de lucht zijn het, nou ja, mirakels. Over. De laatste anderhalve minuut, nog wat korte uh, dingen. Je hebt uh, gisteren een fles, geloof ik, aange aangespoeld gekregen, hè? Over. Het was enige, ik vloog er naartoe, want ik dacht, uh, daar is een schipbreukeling, kan ik een uh, geweldige heldendaden verrichten. Maar het was een meisje uit Dortmund, Friede Schulz. Twaalf jaar oud en die vraagt een... Uh, Briefvriend of brieffreundin ze houdt van sport, televisie en geschiedenis <lacht> heel leuk is dat ja, over nog even een korte opmerking over de zandstorm en het lawaai van de meeuwen, of dat minder is over um, nee, het, het, uh, het is niet minder het waait hier nog steeds heel hard en uh, ik heb moeite om bestaande te houden, en ik ga dadelijk in de tent zitten en mijn pijpje schotse tabak roken, dat doe ik Elke ochtend en elke avond. Want ik heb geen sigaretten zoals je weet. Over. Het is niet te geloven. Het is weer afgelopen. We hebben weer tien minuten gesproken. Voor de luisteraars thuis. Morgen komt Godfried Bowmans uh, aan Vaste Wal. U kunt dat beluisteren in ZO. Van uh, negen uur af ongeveer komen we erin. En nu besluiten we dan. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Godfried Beaumans.